Wij beginnen de les 157 van Zorger. Wij leren in de Zorger zelf, we zien de transformaties die de mens ondergaat in de Zorger zelf. We zien die twee reizigers op weg naar Hashem en wij zien hen veranderen. Dat zij uh, door de ziel van Rabba Menoun saba, dat zij nieuwe traptreden begaan. Dat zij komen tot Atik, tot ketter. De hele weg van de mens is verandering. Laat jezelf veranderen. Dat is de, de taak van de mens. En niet blijven een imago steeds te dragen. Want het is niet in onze handen om daar zelf uh, te zeggenschap te hebben over onze toestanden. De bedoeling is vooruit te gaan. En dat gaat ook gepaard met allerlei transformatie is dat in de mens, waarbij alle gevoel, alles wat zich manifesteert in deze wereld, is aan de mens uh, niet vreemd. Dat is belangrijk. Dus niet een rol hebben van die rol, die rol. Alles zit in één mens. En er is geen verdwijnen in het geestelijk. Dus die fase die je meemaakt... Meegemaakt had, blijft dat kan je niet, dat blijft altijd zitten in jezelf. En zo, so, altijd wat nieuwe is, is een toevoeging aan wat er geweest was. En dat is wat iemand die Kabbalah leert, die steeds dat ervaart, want het is leven, het is. Net als ademhalen. En het is altijd, altijd anders. Als een slok water. In een dorstige toestand. Naar binnen te, te, te krijgen. Zo is het leven. Elk, elk moment. En het is. Uh, te belangrijk. Om. Uh, een een zeer, zeer, zekere cliché te hebben. Van. Ik ben dit of ik ben dat. Ik weet absoluut niet meer wie ik ben. Ik heb geen identiteit meer. Dat is, en dat is allemaal aan de hand van de kabbalen wat er is. Ik bedoel, geen identiteit. En tegelijkertijd voel ik identiteit met alles wat ik zie. En elke toestand voel ik wel daarmee verwant. Dat is allemaal manifestaties van de menselijke wensen die er zijn. En dat is allemaal manifestatie van eh, het eh, gehele kaleidoscoop van krachten die in elke mens aanwezig zijn. En dat is geweldig. En dat is te belangrijk om daar geen rekenschap mee te houden en te zeggen van die is dat en ik ben anders. Want dat is zoals we leren ook in de Slavische man. Dat is een teken van uh, dat de mens als iemand, als je zegt ik ben dit en in anderen is een dat, anders, dat jij jezelf uh, anders ziet dan anderen, dan, dat is de, dan is het een bewijs dat je licht. Dat betekent dat jij jezelf. Anders stelde dan anderen, dat kan niet. Zijn. Elke mens heeft absoluut dezelfde eigenschappen of dezelfde gevoel. Hetzelfde gevoel wat alle anderen hebben. Maar de, de, in de ene is dit gevoel meer ontwikkeld, in de andere is een ander gevoel meer ontwikkeld. Maar wij moeten juist doen om volmaaktheid te verkrijgen, moet je juist die ontbrekende schakels bij jou, moet je die weten bij jezelf. Die ontwikkelen. Juist die dingen die, juist waar, waar jij voelt uh, dat ja, bij jou is een zwakke schakel is. Dan moet je die ontwikkelen. Goed? Opletten. Ja, dus alles wat je voelt in jezelf, dat jij, ja, dat is anders, oh, dat haat ik. Of oh, dat is iets wat je voelt, dat het bij een ander ergens, dat, dat minacht jij ja, in jezelf. Oh, je voelt het wel, dat het zo so is dan betekent dat jij op dat punt daar jouw probleem is. En dan moet je op dat punt, moet je wel werken, moet je dat stukje identiteit, waar, wat je haat bij iemand anders, moet je jezelf aandoen. Dus herkennen her er dat je in jezelf de plaats waar, jij, uh, waar dat stukje van jouw gevoel, wat behoort bij die ander, bij jou ligt dat is waar, kan je Dat kan niet. Wil je volmaaktheid? Moet je dat doen? Wil je geen volmaaktheid? Wil je ergens een cliché hangen ergens dan? Hier of daar, of waar dan ook. Elke identificatie betekent al, bijvoorbeeld, uh, bij betekent al dat dit uh, in tegenwerking, in tegenspraak komt met wat de schepper dan doe je naar de menselijke maatstaf. Zij, hier op aarde, is het, was het noodzakelijk om bepaalde, uh, om bepaalde grenzen te trekken. Het is nodig, omdat wij zijn product van, van Tsim Tsum. Wij zijn mal goed. Een deel van de al goed. Zonder die beperkingen kunnen we niet bestaan. Dus dan, daarom zijn allerlei, allerlei soorten. Uh, volkeren ontstaan, ieder heeft zijn eigen vorm van, van begrenzing. Ja, ieder heeft zijn eigen begrenzingsniveau. Dat hebben ze, dat elk volk krijgt zijn eigen, via zijn eigen engel heeft zijn eigen ook, uh, begrenzingen, zijn eigen cultuur, etc. En dat moet ook zo, maar nog dieper in het hart, nog dieper in jezelf, die moet je komen tot de plaats waar geen identiteit meer is. Waar je niet meer voelt of je dit bent of je dat bent. Geen, geen volmaaktheid anders. Men kan geen volmaaktheid vinden. Wij staan op de pagina Kuf Jude 110 de tekst van de zorger bovenaan de regel 5 in de vorige oot hebben wij geleerd uh, die verbondenheid die enige verbondenheid tussen, de, tussen David koning David en uh, uit het, uit de Tanach uh, en Ben -Yahu, Ben Yehoyan ze inig verbonden waren, want David is de Malchut. En de Malchut, als de Malchut uh, de man doet opstegen, dan is het de hoogste man, is het, wanneer die, die Orgoseer, het Orchoseer komt dan tot de Atik. En daarop komt dan dat licht van de martikoon, dat yichida. En dat is de licht van het van de ziel van Jehoiada uh, en dat daarom is het die, die verbondenheid tussen de klie en het licht als het ware dus eigenlijk uh, um, de missie van uh, Rabba Menonah Saba was al uh, geslacht hij heeft dat tot het einde gebracht eigenlijk hij vertelde aan hen, hij bracht hen tot die, uh, die traptreden van Atik. Uh, de regel 5. Hier is een fout, staat het. Oot, kaf, moet het hei zijn. En niet kaf, het. Dus in plaats van het maak je dan hei. Naflu Rabbi Elazar, Rabbi Abba Punt. Regel 5, quot Kuf He, 105. Naflu Rabbi Elazar, and Rabbi Abba, Rabbi Abba, Rabi Lazar and Rabbi Abba, Filen for him near. Punt. Ad hochi wa hochi lo Kamu zes. Vetista klule hol citrin velo Punt. Intussen, ad hochi wa hochi, intussen lo hamulei. Zij zagen hem niet. Dus zij vielen naar de grond voor hem en dan keken zij rondom zich en zagen hem niet, niet meer. Kamu, zij stonden op, ze, zij sweetjestakloelen, holy citrin, en keken naar alle kanten. Velo Kamu, maar zij zagen hem niet. Niet meer, kan je zeggen. Punt. Dus die Ravemenullah Saba, de ziel van Ravemenullah Saba, die zei, die zei eerst, zagen hem echt als, werkelijk als ijzeldrijver. En nu zagen ze hem niet meer. Jatwo, Ubahu, Velo Yahilu, Le Maladale Da. Jatwo, zij gingen zitten, Ubahu en huilden. Velo Yahilu en konden niet praten met elkaar. Punt. En dat je begrijpt dat dit niet een gewone verhaal of dat dit elke. Beschrijving wat de zoger geeft is een geestelijke beweging. Geestelijke handeling. 7. Levatar shata. Amar rabi abba. Wadai hadet nina. Shebahol orchadet de azlin. Acht. Umile de oreite The Inon Zakayin Dehahu Alma Atian Legabehun Punt Zeifen Levatar Shahata Na in Tait, <foreign language> can you is it Na in <foreign> Uhr, <language> Na <speaking> in Tait Amar Rabbi Abba Ze Rabbi Abba Vada it is well. Waar had het niet aan wat wij geleerd hebben? De Bachol Orcha, de, tz, de, tz, de, tz, de, tz, de Tzadikaï Aslin, dat op elke weg waar de rechtvaardigen gaan, acht, we miele doorrijden bij Nehu, terwijl de woorden van de Torah zijn tussen hen. Dus ze, ze spreken over de Torah. De in onze alma, dan die rechtvaardigen van die van die, van die wereld van de andere wereld. Alle janken bij hun, die komen naar hen toe. Punt. de volgende pagina kuf yud alef 111 de eerste rechel van de zoga. Hmm. Da hu ra saba de le gav le gaban alma. Legal alan lan milen elen twee. We adlo nishtamuda be azale kasi minan. Punt. De vorige pagina. Het de laatste, de laatste woord van de vorige pagina. De regel 8. Wat gay? Uiteraard. Zeker is het zo so dat de volgende pagina de eerste regel. Daho, Rava, menuna saba Dat is. Dat. Uh, het is zo. So dat Rava menuna Nassaba. Dat is Rafa Menon die kwam bij ons, Alma van die andere wereld. Legale mirin el elin om ons deze woorden te onthullen. Twee, we adlo nishtamudame bij, en voordat wij hem hebben herkend, Azale vertrok hij, Wiet kasse minan en verborg zich van ons. Punt. Twee. Nade punt. Kamei wehavu bau lematan lechamre. Drie. Velo azlu. Bau lematan. Velo azlu. Dagielu, we aangeloon lechamrei, punt. Twee naar de punt. Kame, we, zij stonden op, we haven bouw, en ze wensten, ze wilden, le, le matan lechamrei, en ze wilden die ijzels te gaan drijven, de ezels van hem, de ezels die... Uh, hij eerst Ravamino Saba drijven voor hen. En zij wilde hen te gaan drijven, die ijzels. Leiden, drie. Velo maar zij gingen niet, zij gingen niet, dus die ijzels, die bleven staan, op één plaats. Bouw lematan, maat Nog een keer probeerde zij hen te laten gaan. Op weg, dus om. Ze, en ze liepen niet. Ze gingen niet weg. de Hilo, zij schrokken zich. We aangelonden gaan en lieten die. Eh, lieten hen aan die. andere. hoe weet het? De ijzeldrijvers, die daar waren. Punt, we ad joma, havo vier, lehahu atar, davach de hamri. Drie, na de punt. we ad joma, en tot de dag van de, de vandaag, van, van havo noemt men deze plaats, lehahu atar, vier, davach de hamri. De plaats van de ijzels. We keren terug naar de vorige pagina. Zeventie, de rechterkolom Hasulam, de rechterkolom, de regel zeventien. De referentie wordt Kuf Hei. 105. Naflu, rabbi Lazar, wie Rabbi Lazar, we weten, rabbi Lazar en rabbi Abadi, vielen neer. Vielen op de grond, wie enzovoort. Dubbele punt. Naflu, rabbi Achtin, Elazar, rabbi Abali vanaf, alpne. Rabbi Abba, Rabbi Lazar en Rabbi Abe vielen voor hem, alpne hem, op hun gezicht. Oké, okay, betekent dus gewoon uh, op de grond, punt, punt. Betogkaag, 19. Lora Uwoto. intussen, zagen ze hem niet. Punt, kamu, we istaklu, lecholatsa dadiem. Twintig, we lo raou oto. Punt, 19 nee, punt. Kamu, ze stonden op. We istaklu, da Dim en keken naar alle kanten. Twintig, we rau, raou maar zachen hem niet. Punt, jashvu, u 20. ja, 20. 20. 20. 21 ze 20. 20. 20. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. beer 21. 21. 21. 21. 21. 21. spreken niet 21. elkaar spreken 21. 21. de punt 21. אמר רבי אבא ודאי זהו 22 שלמדנו שתמיד בהול דרך שאתה דיקים גולחים 23 ודיבר יתורה בניים באים אלהים הם הדיקים 24 מולם ההו 21. Naar de punt. La Vervolgens. Amar Rabbi Abba. Rabbi Abba zei. Wat daai shalamadnu. Dat is zeker wat wij, datgene wat wij hebben geleerd. 22. Shetami dat altijd derech, op elke weg shahat sadikim waar de rechtvaardigen op gaan. 23. We die vrij Torah hem, en de woorden van de Torah zijn tussen hen. Bij hem alleen hem atzadikim, meolamma, hoe komen bij hen er de rechtvaardigen van die andere wereld? 24. Punt. Legalot la hem die vrij om aan hen de woorden van de Torah te onthullen. Punt. Wadai ze, 25, hu, maa scherava menun asaba bae alleenu mea olam de eerste regel de linker kolom, ha hu, legalot lanu ha-dvarim ha-eilu, De rechter kolom, de regel 24. Wadai ze, hu, zeker is het zo, 25? Maar het feit dat dat dat Rav Amenuna Saba, de Rav Amenuna Saba, kwam bij ons, Mehaulam, de eerste regel, de linkerkolom, van die wereld, dus van die andere wereld, van de wereld van de zielen, dus, legalot Lano Advarima Eilu, om ons deze woorden te onthullen. Punt. Veterem twee schehis pak nu, halachlo venelam mimenu. Veterem schehis nu, en voordat wij erin geslacht, voordat wij erin slachten, kan het? Voordat wij erin slachten om hem te herkennen, halachlo ging hij zich, ging hij weg. We nemen en ver, ver, verhulden zich, verborgen zich van ons. Het is een bijzonder iets, verschijnsel dat praktisch ook nieuw, elke dag plaatsvindt, nieuw. Precies hetzelfde, op dezelfde manier. Alleen steeds moet je fijner jezelf ermee dus bewust worden, steeds van wat het met je leven gebeurt. En dan zal je zien, precies dezelfde dingen gebeuren met jou elke dag. Alleen, ingesteld moet je zijn, dat jij van de grofheid, dat jij steeds komt tot een te diepe, fijne vormen van energie. Dat ga je dat voelen. Drie. Kamu, vahayu rocim lehanhig et hachamorim velo fír alchu. Vishuv ratzu lehanhig velo alchu. Dri kamu zey stonden op vahayu rocim en zey vensten lehanhig eta hachamorim te leiden te drijven, te leiden, die, te begeleiden, kun je zeggen, die uh, de ijzels. We loh goed, maar die gingen niet. Vier. We shoef ratsoele han en nog een keer probeerde ze hen uh, te, la uh, zeg dat, te laten gaan. We loh goed, maar ze gingen niet. Punt. Pahdu vijf. Waazvu, etachamorim, is Pahdu, ze schrokken zich. Vijf. Waazvu, azwu is en verlieten de ijzels. Dat is een goede vertaling. Punt. Ze vijf na de punt. Waad hayom korim, lemakom zes lemakom ze shu makom hamorim. Five and ad and to tot de dag van vandag Koreiim levakomahu noemt men deze plaats makom achemorim de plaats van de ezels. What is that? Zefen, Pirush, de de uitweg, Punt kilo yachlu lisbol. Het ha ooracht ha kadoel ha ze. Shenigla la hem ba et gilui ha sodot negen ha halalou. Vina flukame. Dat kamei. Het op ons vertelt ons. Dus niet proberen, niet geen beelden maken. Oké, okay, het is leuk om als verhaal dat je het ook automatisch wanneer wij dat horen natuurlijk, dat wij dat wij zien ook beelden. Dat, is, dat, we kan, dat kan niet anders. Het is niet erg, want, want so wel wie luistert? Altijd luisteren twee mensen. De uiterlijke mens, die ziet alleen beelden. Die ziet precies wat, ik, wat, wat, wat, wat, wat we hebben hier geleerd. Die ziet wel, die is net zo, of fysiek, die, die ziet het echt associatief zijn zin. En die ziet dat gewoon naar vlees handelt. Het is niet erg. Het is, het is onze uiterlijke natuur. Dus daar moet je niet, uh, geen problemen mee hebben. Maar dan moet je wel dieper kijken. De innerlijke mens. Wat de innerlijke mens moet hiervan begrijpen. Want de zomer spreekt in de taal van deze wereld. Maar het is ook zo dat beide kunnen begrijpen. Leuk? Niet alleen in de innerlijke. Maar dat is ook niet, niet genoeg. De mens is de combinatie is een, van en de uiterlijke mens en de innerlijke mens. Alles, moet, alles heeft leven in zichzelf. Samen alles heeft, is geïntegreerd leven. Men kan niet zeggen dat de mens is alleen maar innerlijke en uiterlijke verwaarlozing is. Loop ik gewoon zo als een zwerver, zwerver of zo? Nee, alles moet één zijn. Moet leven zijn. Moet alles leven en respect voor het leven hebben. Dat is mens. Zeven. Peroush. De uitleg. Kiloya chlulis ta ora gadola zeven. Die twee konden, zij konden het groot, dat grote licht niet uh, verdragen. Ze nekwale hem, welk licht werd aan hen onthuld, Baed geluja zo dood in de tijd van de onthulling van deze geheimen. We na vloek kamen en zij vielen voor hem, voor het licht, want een geweldig licht kwam bij hen, dat licht van de Gmartikun, van de Atik. En zij vielen dat voor het licht. En niet voor de mens natuurlijk. Dat is wat zij bedoelden met dat zij vielen voor hem. We zegen, en dat is wat 9, we Lazar en dat is wat de zoger zegt: Rabi Lazar en Rabbi Abba die vielen voor hem. Goed opletten. Nooit vallen voor een mens. Wanneer ik zie. Wanneer ik zag. En soms zie ik daar op de tv. Dat zo in zo'n zaaltje ergens. In een gehuurde zaaltje. In de kerk of zo. Dat zij roepen dan de naam Josha En zij vallen allemaal neer. Ze vallen zij naar de grond. Al die, die massa die, die daar zit. Dan denk ik, wat is dat, als Josje dat zou zien, zou Josje zeggen dat. Wat doen ze dat hier? Wat is dat voor een comedie wat ze doen? Waar, wie gaan ze aanbieden hier? Goed opletten, wat. En dat het niet de Josje die. En wat ik zeg ook over het licht van, van Ketter, bedoel ik niet een uh, meneer uit Nazareth. Goed opletten, als ik zeg dat ook. Als we zeggen dat de mens moet. Josha in Synhard hebben, but then is it the bedoeling is niet a minira it minirti aet nazaret. That is it licht van Josha. The Josha is it that is that is the kracht and it and it demands. And that is that is a stalje van Avchoderai. Okay. Naturally is it geen heiden meer. Maar toch vallen voor, voor een beeld, oké, okay. misschien kan je zeggen, het is alleen maar uiterlijke schema's Ze gevallen van binnen voor het licht van Joost. Ja, oké, okay, dat. Maar ook dan mag je de uiter dan is het ook niet, dan mag je wel van binnen wer, het werk doen, maar niet het uiterlijke vallen voor, voor, voor een beeld, of voor een kruis, of voor, voor wat dan ook. Dat is erg belangrijk. Voor onzichtbare schepper, daar kan je vallen. Alleen voor onzichtbare, iets wat onzichtbaar is, wat altijd leeft, het leven der leven, daar kan je vallen. Dat is wat die twee reizigers ook ze vielen eh, voor het hoge licht, want zij hadden geen kracht om te staan. Dat is ook de bedoeling dat op de Yom Kippur, op de Yom Kippur, wanneer men... ...de naam uitspreekt... ...die speciale naam... ...dat men daar op die speciale momenten... ...dat men valt... ...men valt daar op de momenten... ...waarbij, waarbij eigenlijk... ...dat die... ...qua gebed en qua de plaats... ...in het gebed... ...dat men komt tot het hoge licht... ...dat men niet kan verdragen. Ja. Daarom valt men dan... ...naar beneden. Na, naar helemaal... Uh, op, de, ...op de grond... Ook in de tempel. Omdat het licht symboliseerde dat op dat moment dat men niet kon verdragen. Dan valt men dat alleen op die gevallen. En ook dat was alleen maar als leerproces. Want het volk kon het niet begrijpen wat het allemaal was. En, en natuurlijk was het altijd gemengd. Wat dat volk ook gedaan had, was altijd vermengd met, met, met hedonisme. Ook wat het Joodse volk deed, altijd was verbonden met dingen die zuiver en niet zuiver. Het is niet erg, zo moest het wel. Het kan niet anders. Het volk kan niet het licht. Het volk wil altijd beeld zien, iconen, is anders. Dat is begrijpelijk. Dat kan voelen, dat kan je voelen. Dat is voelen fysiek, sensitief, et cetera. Dus dat is wat that that say dat that is wat hij zegt. Dat is wat de zohar zegt, dat zij veel, Rabbi Lazare, Rabbi, uh, Abba feeling voor hem. Voor dat gigantisch licht, verblindend licht. Elf. We zeshe omer. Ad hochi, wa hochi, lo amule. Ki twaalf. Hij zag hoe de kabel bemenu. Het maadregat hoe hard Vanas a. Neila me hem tehef. Welo ja, hluul imats o. Vierde. Ula sigo od. Kijk wat hij ons vertelt en dat geldt ook bij ons bij elke trap treedt die wij in het bijzonder ook bereiken. Let op. We zeggen, maar en dat is wat de zogger zegt, de regel 11. Ad hoog we hoog intussen. Loham olé, zij zagen hem niet. Zagen zij hem niet. Ki, twaalf, achars, schuze, uleka ben me menno. Want nadat zij waardig werden bevonden. Om van hem, maar met de, de hoge traptreden, de hoge en en verheven traptreden te ontvangen. Nee, laat me hem tegen. Was verborgen hij zich direct van hem. En ze konden hem niet meer vinden. Fierteen. U od en hem nog een keer nog eens te bevatten. Fierteen. U lefichach. ubahu. Veloia Hlu, vijftien. Lemal Milala, Lemalala da Leda. Shayatza Ram, Gado, el Vijashwu zestien. Ubahu ad Veloia Hlu Leda Beer zeimze. Fiertin, Ulfi hachen daarom. Yatwu kwam zetten. Ubahu en gingen huilen. en ze konden niet elkaar, met elkaar spreken. Wat betekent dat vijftien? Dat hun leed was uh, groot. We en ze gingen zitten zestien. ten en huilde. And it's that moment came that we no longer to that they need, so that they need to be able to speak. Rule 17. We say Da who. Ravamenuna ha Ki achtim. Ata ikiru dargato. Shehu Rav ha-menuna saba. Neechentin ba'atzmo. Ve lo kmo shehashvu rak Shehu Rav ha saba. They find him. With the show, and that is what he said. Da, hu Rava Menuna Saba, that is Rava Menuna Saba we call it. Ki achten athagi, kiro, dargato, van new, have they herkent zain trap Shehu rava menuna saba abatz mo that that is that he is rava menuna saba self. velok moshe hashvu lefnei zei ni tzol zei dachten darfor Shehu rak that he alone the son was van rava menuna saba. twenty Kamu. We havo, bouw, le matan, le hamri, we goele. We 22, loon lehamrei. dubbele punt. See, elk, elk stap is, elk, elk stuk van het verhaal is een nieuwe traptrede in hun bevattingen. Kamo, we havo, bouw, zij stonden op. En wind, wilden, wensten, le maat aan de hamre, wensten die ijzels te, te gaan begeleiden. We, we goelen enzovoort, we aangolen de hamre. En ze lieten die ijzels staan. 22. Na de dubbele punt. Kia hamre, hem soort. Ha kochot, drieën twintach, nishmat rava menun asaba. Še yuklu, lehalot man lehasig etamadregot halalu. Chaya, 25 twintach, jihida. sigu jisigu Goed, goed opletten wat je ons nu vertelt, want zo gebeurt het in, de, in de, het bevattingsproces van elke mens. Ook met mij, precies hetzelfde, ik, in de praktijk van de dag, kan ik zeggen, op dezelfde manier gaat het gebeuren. Op, op jouw eigen manier, op jouw eigen niveau, maar altijd gebeurt het zo. En altijd, wij hebben eerst behoefte, goed opletten, aan de zielen die ons helpen. Kijk, net zoals hij vertelt over die Rabba Menuna Saba. Zo op, ook wij altijd een andere, een of een andere ziel komt jou te helpen. Heel Altijd zo, op die manier. Dus goed, goed kijken kijk wat hij zegt. Ki 22 na de dubbele punt. Ki hachamrei, want de ijzels. Wat zijn de ijzels? Let op. Hem soda kochot, dat zijn de krachten, dat neemtna lehem nishmat Rafa saba. welke krachten haf aan hen, aan die twee reizigers, dat die haf aan hen de ziel van She menunasaba, Sheyuchlu dat zij in staat zullen zijn, met deze krachten, let op 24, Lahalot man. De man te doen opstegen. Le ha sigh madrigota Om deze traptreden te bevatten, te bereiken. Welke traptreden zijn? Chaya en Yishida. Oftewel garde Chaya en ichida. Vijfentwintig. Schei aljado, Die zij bereiken, bereikten daardoor. Door deze krachten. Dat zijn de gamor. Dat zijn de krachten van de ijzels. Want ijzel komt van het woord gamor. Ja, gamor betekent uh, gommer. Precies hetzelfde. Dat is van dezelfde wortel. Dat dus komt van het woord materie. Gamor, ijzel, komt van het woord materie. Dus hij gaf en een brandstof. Dus eerst dat zij voldoende... Uh, die kracht, door die krachten dat zij man zou, zouden doen opstegen en door die man kunnen zij bevatten zonder man kunnen we geen licht ontvangen dus dat is zijn uh, dat zijn die ijzels die van Rav Saba want op die ijzels konden zij zitten die ijzels konden hen drijvend op weg brengen. Uh, 25. Naar de punt. We zes soorten. We hier de volgende pagina. 111. Kuf Jud Alef. De Hassulam. De rechterkolom Kolom. De eerste Achamorim. We Leha ir la hem het orag twee hadzadikken. We keren terug naar de vorige pagina, de regel 25, de linker kolom. Goed op wat je zegt We zes om en dat is wat, de we zes en dat is het geheim van wat er eerst, eerder gezegd werd. She hier givam, a chamorim, dat hij zetten er bestaat misschien een, een technisch woord ervoor, dat hij zette die twee reizigers op de ijzels. Op, ja, op die ijzels. Herinner je, die rabba Menonah die was als ijzeldrijver, die zette die beiden aan de ijzels, op de ijzels. De regel 1 op, op de volgende pagina, de rechterkolom. We halag, we hem, en hij ging voor hen Rabbeno la Saba. Ir shteh harinei doch. Legeir la gemeta orach ha tzadikim. Om te scheinen do te doen om schete scheinen aan hen de weg van directwaardigen. 3 Ve ata achar shegamarta vkidoh. Vinei Ajuifir, rotsim, shuf, lalot, ularachef, alechamorimshelo. Five, klomar, shiratsu, lalot, manmichadash. Bigdei, lachzorzes, ulahsigo, shenit. Let op, dat elke woord is belangrijk dan je zult zien op welke manier ook bij jou functioneert het precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen het algemeen en het bijzondere. Uh, we hadden een nieuw, drie, in de regel drie, Agarsa, Gamarta, Kido. Nadat hij, Rava Menuna Saba, de ziel van de Rava Menuna Saba, vol einde zijn taak, wanneer lam hem en verdwijnt van hem van hen, verborg zich van hen. Hiju vier rotzim Schuf wensten zij opnieuw, laalot opst op te stegen ulerachef ala shalo en te gaan zitten uh, op zijn uh, eizels. Vijf Lomaar, dat wil zeggen, man, dat zij wensten opnieuw man, dat zij wensten man euh, op te doen opstegen opnieuw. Nog een keer wilde zij man opstegen. Waarom? Om terug te keren, zes. niet. En om nog een keer hem te bevatten. Punt. Hier zit erg speciaal geheim. Dus nu probeerden ze nog een keer. Nou, uh, ik wil nog een keer. Uh, jouw zin, hij heeft hen uh, gebracht naar de destinatiepunt. En nu zeggen ze: Nou, uh, we willen nog. Dat was zijn taak en niet meer. Van boven geeft men alleen het strikt noodzakelijke. Verder, de mens moet verder daar in de stad aangekomen. Dan moet de mens weer zelf zijn weg verder te vinden. Zijn taak was om te... Hij volbracht zijn taak. En verder de mensen zeggen... Nou, ik wil nog een keer... Ik wil wel begeleid worden. Ik wil weer uh, blijven in de crash. Nee, dat kan niet. Jij hebt dat, jij hebt dat bereikt. We hebben jou geleerd. Ja, maar, ik, Iemand die zit aan, uh, aan de universiteit... Aan de universiteit in een... Uh, te En hij verlangt naar school, naar de schooltijd. Zo, je gaat niet verder. Er is maar één weg. De weg naar de volmaaktheid. Terug kan niet meer. We amnam Bau Lematan Velo azlu Zeven. Kia Lohayu Yecholim le kabel mehem shum koach acht la lot man. Zes. Amnam echter Baule matan. Zij kwamen, zij, win, zij wensten eh, uh, zij die, zij wensten die twee reizigers, die wensten die ijzels te begeleiden, op weg te brengen, dus. Welo azlo maar die ezel's gingen niet, uh, gingen niet blijven staan, gingen niet. Uh. Zeiden, kia ta, je jullie kolim lekabel mehem shuv koor. Waarom gingen ze niet van door die die de ezel's? Want nu je jullie kolim lekabel mehem shuv koor. Konden ze van hen van die ezel's absoluut geen kracht ontvangen. 8. Laalot man. Om man te doen opstegen. Die ijzels hadden ze alleen maar nodig, om man te kunnen op, eh, opstegen, want zonder die kracht van de van die, die ziel, konden ze dat niet doen. Daarom al, het, al die uitleg, wat hij legde, hij uit, legde zij uit, wat wij tot nu toe hebben geleerd, dat is een, een van de grootste artikelen, dat is een artikel van 40 bijna 40 pagina, dat zoveel de weg was het, hij moest aan hen dat brengen, en dat allemaal wat hij vertelde ook, dat is ook allemaal, eh, ook man, de krachten van die, ijzels, van hem, die zij moesten gebruiken, om man, te doen opstegen. En nu konden zij dat niet meer. Acht we al ken, Hier u. We niet hoe het achamorim negen bemakwom hahu. Schrava menu na saba. parach mehem. Acht we al kennen. En daarom hier u schrokken zij zich, we gingen, we en lieten zij de ijzels op die plaats staan, negen, waar Rava Menunasaba, vertrok van hem, vertrok, wordt gebruikt, wordt parach, uh, vervlocht van hem, wat men gebruikt voor als voor een vogel vogel vliegt zo so, so of een zo so, tin vestimano eta makom hagu basem dal de hamrei elf makom ahamorim de hainu alhamora valev Yachlu jaglu imahem. Tien visimanu en zij gaven een teken aan deze plaats. In de naam van, door de naam van Dawag de Hamre, de plaats Makoma hamurim, de plaats van de ezels. Elf de heinu, dat wil zeggen, Alehamorah dat wil zeggen. Uh, over de gebeurtenis, Met te, vanwege de gebeurtenis, yoglu, dat zij niet in staat waren, twaalf, ode, leshameshimahem, niet meer dat zij niet in staat waren nog meer gebruik ervan te maken, van die eizels. Eenmaal konden zij gebruik van die van zij maken. Ook in onze wereld is het ook precies hetzelfde. De, aan de mens worden weinig kansen gegeven. En de mens moet die kansen pakken. Als hij dat niet pakt, men geeft die kansen. Nee, misschien wordt het dertig jaar later. Misschien een paar generaties verder. Men moet dat doen. Ehm... Um, zo is het ook gebeurd, gebeurt ook hier. Ik uh, kijk in mijn, Ik gewoon als voorbeeld. Uh, ik hing erg veel aan de Ari. Want ik had ook die man nodig, de kracht, de kracht, zijn kracht nodig. Van, uh, om man te kunnen uh, omhoog te doen. Ook dat is niet eeuwig. Er komt een moment waarbij... het is net of... hij verdwijnt van jou. Van jou. Hij zegt... net is net alsof het gezegd wordt van... En nu moet je het zelf kunnen. Heb je dat begrepen? Dus niet uh, dat jij weer... maar ik, ik wil weer... ik wil weer van... Uh, Arie natuurlijk... maar ik wil weer zijn kracht gebruiken. Dus via hem weer aan hem hangen, het, aan zijn voeten liggen, so zoals dat ik dat dankbaar deed toen ik like dat ontving. Het geestelijk. Maar daar zie ik hem niet meer. En zo, so, dat is ook de bedoeling, de hele bedoeling, om op die manier te doen. Ook de ziel die. Ja, hij, gaf, hij geeft jou deze kracht, die ijzels die jij moet gebruiken. Dan, jij kreeg, verkreeg die kelim, die nodige kelim zijn. Dan heeft ook de ziel van die niet meer niets meer, meer te zeggen tegen jou. Verder moet je natuurlijk, zijn er allerlei niveaus. Maar voor de rest, dan zegt hij dan nou, ga verder zelf. Met je eigen kilie moet je het doen. En niet hangen al je leven aan Moshe. Goed opletten. En niet hangen al je leven aan het beeld van, van Josje. Meneer van Nazareth. Dan is het, dan is het, welke, welke, welke bevrijding krijg je dan als je dan gelooft in, hangt aan de mens aan de mens uh, een profeet of iets anders wij zien hier, wij leren ook hier helder duidelijk dat de ziel een ziel komt te redden natuurlijk, hij heeft ook gered die mensen, die twee reizigers hij gaf hen de bevatting van de Gaya en Yichida. Gaar, de Gaia en dat dus de Gmartikul, hij gaf hen de uiteindelijke uh, de, het licht het voelen, voelen het licht van het uiteindel, de uiteindelijke correctie en dan verdwijnt hij niet nodig meer want niets verdwijnt in het geestelijke duidelijk hij, hij heeft hen in sporen in hen gelegd van dat licht, ze weten nu, ze hebben de smaak het belangrijkste is de smaak, kijk nou hoe op straat vaak komen, lopen ze daar om straat en geven ze je ja dan een potje van uh, jam, of wat ik wil, van alles, wat dan ook, of een, of een deodorant erin toe, om jou te laten proeven, en gratis geven ze. Want als de mens eenmaal geproefd heeft, dan weet hij al wat het is. De ene die dat zegt, oh, dat is heerlijk, en dan heeft die, die is al gepakt door de reclame. Ja, is gepakt. De andere niet, de andere zegt, nee, het is niet mijn smaak, oké, okay, maar... De sommige die worden wel gepakt. Zo so is het ook in het geestelijk. Er komt de ene, komt een andere. En zo so zijn er reeks van die... Het kan één ziel zijn, maar het is nooit één ziel. Het is maar... Bijvoorbeeld zoals het met mij was, de het uh, hoogste was dan de ei. Nu ik ook Simon Barjochai, etc. Maar het is nu niet meer... Je dus hoeft niet aan, aan de voeten hangen van die van die. die. Nee, niet dat ik dat niet wil, niet dat ik meen dat ik dat niet nee, hoef niet. Maar ik heb het niet meer. Leidelijk. Dan heb je jouw eigen kilim. En dan kan je werken met jouw eigen kilim. Daar gaat het om niet. Hoog laag. De mens zelf is. Wat is the, De mens is de wereld. De wereld is de mens zelf. In de mens, in elke mens, uh, mens, is de wereld op zichzelf, zoals de zeggende Torah geleerde. Daar gaat het om. De ene is de ziel, zo'n grote ziel, dat die kan uh, misschien de hele mensheid in, in, in beweging, in verroering brengen. Door zijn daden, zo'n woord, geweldig. Maar alleen hangen aan het verhaal, aan de meneer, meneer van Nazareth, zal niet helpen. Je moet het in jezelf doen, dat jij uiteindelijk. Waarom zeg ik dan, zeggen we dan dat uh, je moet Josje in je hart hebben? Absoluut. Moet je in je hart hoe? Niet meneer goed opletten, nooit, nooit, nooit, steeds, steeds niet materi materialiseren. Niet meneer uit. De na van uit Nazareth. Maar in je hart, we hebben gezegd, het algemene en het bijzondere. Er is geen verschil. Dus ook wat Jozef zei, kom naar mij toe, betekent elke mens heeft in zichzelf niet, iemand, niet ergens buiten jezelf naar, naar, naar iemand toe, naar Jozef toe. Maar elke mens heeft in zichzelf de klie, die heet Jozef. Dus de klie van ketter, daar waar geen aviut meer is. Waar geen wensdikte is. Geen, uh, daar waar geen dus ketter. De klieketter. ketter. Nou, elke mens heeft het. Nou komt, nou komt tot in jouw eigen kilim naar de klieketter. ketter. En dan heb je jouw eigen bevreding. Dan, dan kom je tot jouw verlossing. Oké, okay, het is laten we zeggen dat dit dan een verlossing of aan dit moment maar van die kleine verlossing wordt de mens verlost, de hele bedoeling is om verlost te worden wanneer wanneer, wanneer moet een mens verlost worden in tijd nieuw oh, dat is een an antwoord dat is het an antwoord de verlossing is altijd nieuw dus als je zorgt dat die nieuw verlost wordt dan heb je altijd dan heb je het een permanente verlossing. Ik volgende week Iedereen, iedereen begrijpt het. En dat. En dat, dat, dat, alle waaien zeggen dat. Uh, ik zou het graag willen dat jij zo verder, zo komt dat jij van binnen die overtuiging heeft. Dat jij weet uh, dat jij van binnen jouw kilim heeft al zoveel opgebouwd. dat jij komt hier en je zegt aan iedereen: Dank u wel. Iedereen graag, zo, so, goed, ik ben nu al klaar, ik, ik heb nu mijn eigen kilim en ik kan zelf leren. Nou, dat is de hele bedoeling, zelfs als je hier komt en je blijft hier komen, maar dat jij komt tot je eigen kilim, tot jouw bevatting van de schepper. Nou, dat is de hele clue en niet iemand uh, van buiten iemand aanhang. Dat is de hele... Dat is wat wij ook zien hier, wat hij ons hier vertelt. Alleen binnen jouw eiche kelim. Heb je alles? Heb je Joscha binnen jezelf? Heb je Moshe binnen jezelf? Heb je Shimon bar Yochai binnen ook in jezelf? En Ari heb je ook de plaats van Ari in jouw bijzondere Ari ieder heeft zijn eiche Ari in zichzelf. Dat is de plaats in de partij zo so algemeen als het bijzonder